10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt -Megens. De beperking van de hypotheekrenteaftrek, zoals die is afgesproken in het vijfpartijenakkoord, wordt pas na de verkiezingen behandeld door de Tweede Kamer. Staatssecretaris Wekers zei in het Radio 1-journaal dat hij meer tijd nodig heeft... om de plannen van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie uit te werken. Dat kost het nodige denkwerk en ook nog overleg met, uh, met branches, et cetera. Ja, daar hebben we wat meer tijd voor nodig en dat wordt bijbelastingplan gedaan... zoals we dat normaal gesproken ook altijd doen. De vijf partijen hebben afgesproken dat vanaf volgend jaar voor nieuwe hypotheek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 Volgens directeur Van Oostveen van de KNVB voelen de clubs zich door de maatregel onheus bejegend... omdat ze in de afgelopen jaren veel hebben gedaan om iets aan het supportersgeweld te doen. Van Oostveen noemt het plan symboolpolitiek en snapt ook niet waar het bedrag van 30 miljoen euro vandaan komt. Volgens berekeningen van de KNVB kost de politie inzet rond voetbalwedstrijden maximaal 2,5 miljoen euro. Zorgverzekeraars hoeven de behandeling van homo's door de christelijke instelling Different niet te vergoeden. Dat blijkt uit een brief die minister Schippers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Als christelijke cliënten psychisch lijden vanwege homoseksuele gevoelens. betekent dat niet dat ze een psychiatrische stoornis hebben. Dus kan Different ook geen psychiatrische behandeling voorschrijven, vindt Schippers. De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelde een onderzoek in. nadat ophef was ontstaan omdat Different probeert homo's te genezen.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 Het weer zon en bewolking met in de oostelijke helft van het land kans op een bui. 15 graden in het noorden, 18 in het zuiden. Morgen bewolkt, van tijd tot tijd regens, middags is er wat ruimte voor de zon. En ook dan wordt het ongeveer 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A2 Eindhoven richting Den Bosch... tussen best west en Boksel-Noord 4 kilometer. Bij Boksels de rechte rijstrook dichter staat een vrachtwagen stil. Op de A50 Arnhem richting Os voor het knooppunt Valburg 3 kilometer. En op de A59 Serikzee richting Os voor knooppunt Hoijpolder 2 kilometer. U hoort straks een belangrijke boodschap van Wilde Gansen. Ontwikkelingssamenwerking.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 www.beeldeganzen.nl Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Hoeveel dieren mogen er maximaal in megastallen? Staatssecretaris Henk Bleker noemt voor het eerst de aantallen. Een zonnestorm bedreigt onze nationale veiligheid. Soldaten die weigerden mee te doen aan de politionele acties... werden opgesloten bij nazi's en NSB'ers. Vrouwen komen op bezoek van die Duitsers en Zissers met gebakdozen. We hebben ze gezien komen. En wij mochten nog geen, geen reep chocola eten. En het ochtendhumeur van Ton Kast, het is 4 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. 500 koeien, 2000 geiten, 10.000 varkens en 240.000 kippen. Demissionair staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw... stelt voor het eerst een limiet aan het aantal dieren dat een boer mag houden. Bleker stuurt die aantallen vandaag naar de Tweede Kamer... als voorbereiding voor het debat van morgen over de megastallen. Nu is hij nog met Europese collega's in Denemarken. Meneer Bleker, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt u bij die aantallen? Nou, we hebben goed gekeken naar... Uh, hoeveel dieren er uh, minimaal in de veehouderij uh, op een bedrijf moeten zijn om daar ook een uh, gezonde toekomstbestendige onderneming mee uh, te kunnen runnen ja. uh, en uh, wij zeggen boeren dienen ook in de toekomst een uh, goede boterham te kunnen verdienen als uh, gezins- en familiebedrijf en daarvoor heb je minimaal dit aantal dieren uh, nodig, en dat lijkt heel veel uh, maar uh, ja wij, ook als je terugkijkt naar de afgelopen 30 jaar dan zie je dat uh, Net als in andere sectoren van het bedrijfsleven, ja, er meer omzet gemaakt moet worden om ook een goede boterham te verdienen. En dat is ja. hier ook het geval. Dus het is een minimum om te kunnen draaien en het is een maximum wat u betreft voor het dierenwelzijn? Ja, uh, laten we zeggen, je kunt ook met kleinere aantallen bijvoorbeeld uh, één goed inkomen verdienen. Maar we hebben gezegd met deze aantallen kun je een modern uh, dubbel gezinsbedrijf, zou je bijna kunnen zeggen, uh, voor de toekomst uh, ja, goed staande houden. En uh, dat betekent dat de bestaande bedrijven in Nederland nog volop uh, ontwikkelruimte hebben zich kunnen ja. uitbreiden. Maar ik zeg wel, je moet ergens een grens stellen om, laten zeggen, extreme industrialisatie van de dierhouderij tegen te gaan. Ja, nou hebben we uh, even contact gehad met uh, LTO Nederland. Uh, die ziet weinig in uw plan. Uh, dat ziet weinig in uw plan. Uh, LTO vindt dat je moet kijken naar hoe de stallen zijn ingericht en dat u zich niet moet blind op aantallen. Nou, laat ik zeggen, uh, we gaan het gesprek met LTO aan. Uh, en uh, aan de andere kant is het zo, wij, doen, uh, wij zien dat het draagvlak voor de veehouderij in Nederland, met name de intensieve veehouderij, de afgelopen jaren onder druk heeft gestaan. Ja. En we nemen een reeks van maatregelen, uh, heb ik inmiddels genomen, bijvoorbeeld om... Uh, het antibiotica gebruik uh, in, uh, in de veehouderij terug te dringen. Om eens even een voorbeeld te noemen. We gaan de handhaving en toezicht versterken. Ja. We gaan de echte zware overtreders, varen, strenger aanpakken. Dus je moet wel oog hebben, ook als LTO, voor de acceptatie van de veehouderij, van de sector ja. in Nederland. En maar... die acceptatie die is erbij gebaat dat we met elkaar eens een keer zeggen, er is een grens aan de groei. Juist, dat klinkt als um, de Club van Rome, overigens. <laughs> dat was de leus. Uh, maar ook de commissie Alders, die in opdracht van u... notabene onderzoek heeft gedaan naar intensieve veelteelt... ziet niets in het opgelegde plafond. Dat is dan toch wel een beetje raar... Ja. dat twee organisaties die zich hier allebei overbuigen... het niet met u eens zijn. Ja, aan de andere kant... Uh, het, is een, het is een onderwerp wat in de Tweede Kamer heel druk speelt. Uh, en ik vind zelf ook... ik ben op heel veel avonden geweest... Met, uh, met zalen vol met uh, jonge boeren ook. En die zeggen... die, die extreme ontwikkeling... Nou, zeer grootschalig... Die, en die, die extreme ontwikkeling... naar industrialisatie... vergaande industrialisatie van de dierhouderij... die moeten wij in Nederland niet willen. Dat is ook niet goed voor de jonge ondernemers. Dat biedt ook eigenlijk geen mogelijkheden meer... Om, om bedrijven over te nemen... van de ene generatie naar de andere generatie. Dus ook om te zeggen... het platteland... ...leefbaar te houden, ja. het Nederlandse gezins- en familiebedrijf uh, staande te houden, ja. uh, is, is het van belang. Maar het is ook een soort van ethische grens die je op een moment met elkaar stelt. Ja. Hoe gaat u het controleren eigenlijk? Gaan er ambtenaren en controleurs met van zo'n handteller... ...zoals je ze ook wel in vliegtuigen tegenkomt, uh, richting, uh, richting de stallen om de koeien, kippen en varkens te tellen? Nou, dat is niet het probleem, want er, lig, er is nu al een, een, een registratieplicht voor... Uh, voor dierhouders al, al sinds jaren en dag. Dat heeft ook met het, uh, met het mestbeleid enzovoort van doen. Dus uh, wij weten precies, en dat, uh, daar werken de, de veehouders ook volop aan mee... hoeveel dieren er per bedrijf uh, nu al zijn. Dus dat is niet iets nieuws. Nee. Goed. Uh, wat gebeurt er eigenlijk met de plannen voor veehouders... Uh, voor gigastallen, zoals in Grubbevors bijvoorbeeld... waar een ondernemer een stal wil bouwen voor 1,2 miljoen kippen... en 35.000 varkens? Ja, ik denk dat we ons zorgvuldig naar kijken... Als, kijk, als plannen al in een vergevorderd stadium zijn... Uh, dan is het niet correct wanneer de overheid uh, uh, tussentijds met, uh, met maatregelen komt waardoor die plannen uh, uh, per definitie moeten worden beëindigd. Dus dat moet gewoon goed worden gekeken. Uh, Hoe ver zijn die plannen? In welke fase zit het? Hoe ver is de gemeente met de vergunningverlening ja. en dat soort dingen meer? Dus dat moet gewoon per geval op een verstandige manier naar kijken. Maar dan zeggen deze normen, uh, deze grenzen die, uh, die ik voorstel waar natuurlijk nu het uh, politieke en de maatschappelijke discussie over gaat plaatsvinden... die grenzen bieden voor, uh, voor, voor, voor ik denk, meer dan 90% van de Nederlandse bedrijven... nog volop ruimte om door te ontwikkelen. Juist. Krijgt u het voor de verkiezingen door de Kamer heen? Ja, het enige wat je als uh, demissionair kabinet en demissionair staatssecretaris kunt doen... dat is voorstellen aan de Kamer aanbieden. En dan is het aan de Kamer om te oordelen uh, wat er mee te doen. Ja. ja, dat wachten we even rustig af. Maar voor mij is het, is het wel een heel principeel punt uh, dat je, niet alles wat economisch en technologisch mogelijk is, is ook bij voorbaat wenselijk. Dus je hoort daar ook een soort van normatieve en ethische uh, ja, keuze in te maken van of alles wat mogelijk is, ook wenselijk is. Goed, slotvraag. Uh, 12 september zijn de verkiezingen. U staat niet op de lijst voor het CDA. Wat gaat u wel doen na de verkiezingen eigenlijk? Nou, ik ben nu nog zo druk met het werk dat... Uh, daar heb ik nog niet over nagedacht, maar... Rond de zomer, dan zal ik daar nog eens een keer iets over gaan zeggen. Oh, uh, en bent u nog beschikbaar voor een tweede termijn als bewindspersoon eventueel, mocht het daarvan komen? Daar ga ik ook uh, deze, deze zomer dus even goed over nadenken. <laughs> Oké, okay. goed. Zo kennen we u weer. Ja, meneer, ik, ik ken u natuurlijk al een tijdje. Ja, ik uh, dus ik ook. weet wanneer ik, wanneer, ik, wanneer ik iets niet moet zeggen en iets wel moet zeggen. <laughs> Oké, okay. ik wens u veel plezier bij uw collega's daar in Denemarken. En dank voor uw tijd. <laughs> ja, dank u wel. Gaat u goed. Want some whiskey in your water Sugar in your tea What's all these crazy questions they're asking me This is the craziest party that could ever be Don't turn on the lights, girl, I don't wanna see Mama told me not to come Mama told me not to come She said Panama Let some air to this room. I think my mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said. Someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend. She just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't wanna see it no more. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Nicky Gijzer, zagen we gisteravond nou, volledig grijs geworden, mag je zeggen, Sir Tom Jones bij het jubileumconcert voor The Queen. Samen met Stereophonics, in dit geval Mama Told You Not to Come. Ze moesten onderduiken. Ze kwam door rijen en zes werden verraden. Ja, waarschijnlijk mijn zwagen. En opgesloten. Negen man en één grote stromtop. Duizenden jonge Nederlanders die niet wilden vechten in Indonesië. Deze week in Karo, Goedemorgen Nederland. In mijn hele leven verwoest. De Indië-weigeraars. Maar liefst elf gevangenissen zag Indië-weigeraar Jan Maasen in drie jaar tijd. De laatste was het voormalige SS-concentratiekamp Vught... waar hij werd opgesloten tussen oorlogsmisdadigers. Sander Bartling ging met hem terug. Jan Arnoldus Mazen, geboren te Amsterdam 24 februari 1929, dienstplicht soldaat. Is dit het, uh, het vonnis? Ja. Door de beklaagde gelast, dat voornoemde beklaagde zal worden opgeroepen op woensdag om 10 uur. Op deze zitting kreeg u 3,5 jaar. Ja. Ik heb er 11 gehad hoor, 11 gevangenissen. En als je zeker zijn? Dordrecht, Rotterdam, Den Haag. Scheveningen, Spijkerboer, Bankerbosch, Norgraven, Vlucht. Twee rijen prikkeldraad en van die naar binnen gebogen betonnen palen. Daartussen een, een droge gracht op de hoeken wachttorens... Friedrich Huber, Je fantaseert de bewakers bij, honden, schijnwerpers, dat soort dingen. Dat prikkeldraad in die we waren die er ook nog toen u hier zat? Ja, ja, ja, ja, ja. Dan uh, ga je naar de uh, verlof? en dan ben ik niet teruggekomen. Waarom niet? Dan ben ik honden gedoken, omdat ik niet wou. En toen ben ik uh, bij de buren gekropen, drie weken. Waarom wilde je niet? Omdat ik uh, vond dat... Uh, ze recht hadden op een vrijheid, vrij van uitbuiting. En uh, ik hoop dat het een democ democratie zou worden. Toen na drie weken heb ik mij aangemeld bij de Massiché in de Jennerstad, in Amsterdam. En heb ik drie dagen gezeten en toen ben ik overgebracht naar Schoonhoven. Toen zijn we naar de A-brak gegaan, dat was de brak van de Indonesië-wijgerhouse. komen een brak binnen. Kijk eens dus, meneer Maasen. Dit lijkt mij iets van een uh, sanitaire ruimte. Zegt dat u nog iets? Helemaal niets. Niks lijkt er meer op? Niks. Helemaal niets. U zei net ook van... Uh, u sliep in houten barakken, ja. Niet in stijnen barakken. We hadden geen stapelbedden. Aha. Want als we even verder doorlopen, komen we in een uh, slaapruimte terecht. Met hele kleine stapelbedjes. drie boven elkaar en dan wel een bed of vijftig uh, in deze ruimte. We zonder zo, hè, de bidden mm -hmm. Zo, dat we zo'n lolgaard hebben hier ook. Schreeuwen, dansen, gek doen. Dat mocht? Nee, dan komt verder een bewaarder hier. En dat was zo'n boef. Op een gegeven moment hebben de jongens, daar weet ik niks van... een asbak op de kachel gezet, dat was gloeiend heet. Die maar rookte. ja dus je in zijn wachtelijke zit Waarschijnlijk hadden je vingers verbrandt. Maar hier komt niet zoveel terug hè, als, u dit, als u dit ziet. Nou, We kunnen nog even verder kijken. Er is nog meer. SS-concentratiekamp Vught. Kamp voor 12.000 Joden, verzetstrijders, Sinti, Roma en politieke gevangenen van de Natie's. Verschrikkelijke dingen hebben zich binnen dit prikkeldraad afgespeeld. Maar dat is het rare. Daarvoor zat u helemaal niet. Dacht u daar wel eens aan toen u hier zat... dat dit, dat dit toen een concentratiekamp was? Ja, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Vreselijke dingen natuurlijk. Je hebt echt uh, Auschwitz. en uh, Ik denk dat je andere dingen uit je hoofd had. U werd hier tussen de nazi's en de NSB'ers gezet. Die zaten hier ook in dat kamp. Ja. En dat die Duitsers en die SS'ers... die waren met een man of 60, Die mochten de brak uit... Daar mochten de brak niet uit. Er zaten er drie in de kuiperij, Duitsers. Die deden de hele dag niks. Die zetten de hele dag met een kont voor de kachel. En die deden helemaal niks. En die werkmeester die kwam er absoluut niet. Waarom niet, weet ik niet. Dorstte niet. Of... En als ik van de werkbank afliep... Hij de vandalen, de werkmeester dan ging hij me zoeken waar ik zat. Die vrouwen kwamen op bezoek van die Duitsers. En zissers ze, Met gebakdozen. Dan hebben ze gezien komen... En wij mochten nog geen, geen reep chocola eten tijdens het bezoek. En dan kon je niks tegen doen. Ja, zo was de Nederlandse regering toen ingesteld. Maar er was een soort algemene amnestie voor, voor gevangenen. Ja. De, de, de SS'ers die werden vrijgelaten. Ja, gratie. En jullie niet? Wij kregen geen dag. Voor mij was het totaal nieuw. Ik had er nog nooit van gehoord. Ja. Ja, ik viel bijna van mijn stoel, zeg maar. Want dat we daar nog nooit iets over gehoord hebben. En ik, ik, ja. ik werk hier al vanaf 91. Dus dat is toch ja, eigenlijk van vlak na de opening. En ik heb er nog nooit iets van gehoord of gelezen. Ja, hoe kan dat? Nou, oh, ik, de... ik, ik, ik heb me in dit deel van de geschiedenis nooit... Uh, nooit van gehoord? Jawel, wel van gehoord. Zeker wel. Tuurlijk wel, maar... Ik heb me er in, in die zin nee, nooit in nee, verdiept. Nee, nee. waar iedereen die dienst geweigerd heeft toen. Uh, nou, ik... zo, wat denkt u ervan? zij is, is conservator, archivaris. ze had geen idee hè dat er hier Indonesië weigeraars hebben gezeten. dat ze niks weet. dat vond ze zelf ook? ja. En ik denk dat ze schrikt. is het dan allemaal weggepoetst? ja, allemaal. Morgen drie mariniers weigerden tijdens de politionele acties een dorp in brand te steken. De consequentie is oneervol ontslag, jarenlange gevangenisstraf en ja, gewoon geen toekomst. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks een zonnestorm bedreigt onze veiligheid. Eerst nu het ochtendumeur, hier is Tonkas. Het is natuurlijk wel heel makkelijk om over vrouwen en auto's grappen te maken. Daarom hoor je me dat ook regelmatig doen. Maar als je de mannelijke autorijder op zijn stomst wil zien... dan moet je eens in zo'n groene golf gaan rijden. En dan bedoel ik geen groene VW, maar zo'n stuk weg... waar langs om de paar honderd meter een geactualiseerde adviesnelheid wordt gegeven... waarmee je door alle groene lichten kunt rijden. Dat kan bij elkaar een behoorlijke tijdwinst en milieubesparing opleveren. Voorwaarde is wel dat iedereen een beetje meewerkt... En zo makkelijk als dat gaat bij de kliklijn, zo moeilijk blijkt dat in dit geval. Wat kom je zo wel tegen? Je hebt de categorie netse rijbewijs. In zo'n 12 jaar oude gepimpte middenklasse met gekleurde koplampjes en een uitlaat die onder een raket niet zou misstaan. Deze heren geloven niets van wat de overheid zegt, dus dit ook niet. Nou, weer 50 km per uur, net zeiden ze nog 65. Dan die overspannen groep in bestelbusjes, wiens enige levensdoel het lijkt om al het rollend materieel van de werkgever in zo kort mogelijke tijd vol gas naar de Filistijnen te sturen en die, gezien de ernst van die missie, niet van plan is om zich ook maar door iets te laten afremmen. Wat te denken van die kudde, zelfverzekerde ijdeltuiten... in modieuze cabrioletjes waaruit de aftershave je tegemoet dampt. Die ondanks de resultaten blijft volhouden dat zo'n groene golf ook moet werken... als je er precies twee keer zo rap doorheen jakkert. Zo kan ik nog wel een paar genres noemen. Maar wat de jongens allemaal met elkaar gemeen hebben... is dat ze moeten inhalen. Zomaar een beetje gelijk oprijden, dat kan niet. Dat zit niet in de natuur. Als zouden we alle auto's van de wereld achter elkaar zetten, zodat de voorste achter de achterste geparkeerd zou staan, dan nog zouden de meeste knakkers zo om zijn om vol overtuiging aan de inhaalmanoeuvre te beginnen. Het gevolg is dat ik midden in mijn groene golf vol continu op die uilskel staat te wachten, die me even eerder zo nodig voorbij moesten draven. Maar ja, die staan stil bij het stoplicht omdat ze te hard aankwamen vliegen en moeten nou dus weer optrekken met de hele stoet overige koekenbakkers. Per saldo ben ik dus een stuk langzamer in plaats van sneller. Helemaal omdat het hele gedoe zich bij het volgende stoplicht precies zo herhaalt. Want het is echt niet zo dat er na vier stoplichten een minuscuul spoortje besef ontstaat. Het zelflerend vermogen van die snijbonen is verwaarloosbaar klein. Dat is ook een van de zaken waarmee we ons van de dieren onderscheiden. Ton Kas was dat morgen het ochtenduur van Koos Postwa. Don't you know these? Van de Radio 1 CD van deze week, Sabrina Stark, this time around. Het is vier minuten voor half elf, u luistert naar de Caro op Radio 1. Een zonnestorm, dames en heren, bedreigt onze nationale veiligheid. Dat heeft minister Opstelte van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer gemeld. Het is voor het eerst dat de overheid de zonnestorm als een van de grootste bedreigingen voor het land ziet. Frans Snik, goedemorgen. Frans Snik. Goedemorgen, en toen hoorden wij een kiestoon. Kennelijk is hij ons ontvallen. Ik wilde hem vragen wat het eigenlijk is, zo'n zonnestorm... en hoe die dan onze nationale veiligheid kan bedreigen. Het heeft iets te maken met elektriciteitscentrales en dat soort dingen. En tot op uh, dit moment heeft de Nederlandse overheid... dat nooit echt serieus als een veiligheidsvraagstuk gezien. Nu dus wel met een minister Opstelten. We hebben contact met Frans Nick. Goedemorgen. Goedemorgen. Ster sterrenkundige aan de Universiteit van Leiden. Wat is dat, een zonnestorm? Nou, een zonnestorm is eigenlijk precies uh, wat, wat het woord inhoudt. Het is een, een storm van, van geladen radioactieve deeltjes die, uh, die uitgestoten wordt door, door de zon. En uh, sommige van die stormen die kunnen de aarde raken. En is dat wel eens gebeurd? Nou, dat, dat gebeurt regelmatig. Uh, meestal merken we er weinig van, maar uh, soms uh, kan zo'n storm uh, behoorlijk heftig aankomen. Ja. Uh, bijvoorbeeld in uh, 1989 is een keer uh, de dag lang uh, in de winter de stroom uitgevallen in een deel van Canada en de Verenigde Staten. Nou wordt het toch ineens behoorlijk vervelend. Ik kan me niet herinneren dat wij het in Nederland ooit hebben meegemaakt. Uh, nou, in Nederland zitten we een stuk uh, zuidelijk uh, van, van de Noordpool. Daar ja. zijn die effecten het, het grootst, maar daar worden die deeltjes ingevangen door het, door het magneetveld van de aarde. Ja. Uh, en, en daar kun je bijvoorbeeld ook noorderlicht zien. In Nederland zie je maar amper noorderlicht, behalve bij een heel heftige zonnestorm. Dan kun je in Nederland noorderlicht zien en dan zouden eventueel ook, uh, ook verwelende consequenties hier uh, plaatsvinden. Maar is het dan uh, terecht of overdreven dat de minister van Veiligheid roept dat een zonnestorm onze nationale veiligheid bedreigt? Nou ja, goed, het risico is heel klein. Maar uh, als er een, een heel heftige zonnestorm uh, voorkomt. eentje die we nog nooit hebben meegemaakt, zou het zomaar kunnen. Ja. dan kunnen de consequenties wel eens heel groot zijn. Zoals? En dat is niet zo dat, dat de stroom in Nederland zal uitvallen. maar bijvoorbeeld de satellieten. waar wij voor al uh, onze communicatie van afhankelijk zijn. satellieten kunnen zomaar uh, uitvallen. tijdelijk of, uh, of gewoon permanent uh, kapot gaan. En, uh, en dat kan wel behoorlijk vervelend zijn. voor, ja. voor alles uh, waar we van communicatie van afhankelijk zijn. Daar kan je er tegen waarschuwen, maar wat kan je eraan doen? Uh, nou ja, voor, voordat de stroom uitvalt, je kunt, uh, je kunt wat, wat transformatorhuisjes uitschakelen. Dan komen er een paar mensen zonder stroom te zitten, maar niet een heel land. Uh, voor, voor satellieten die zou je ook eventueel tijdelijk kunnen, kunnen uitschakelen, maar, maar heel veel kun je er verder niet aan doen. Dus kun je er maar beter op voorbereid zijn dat we zomaar een, een paar satellieten uh, kwijt kunnen raken. Ja, en wat heeft het dan voor zin om het aan de Tweede Kamer te melden? Nou ja, goed, ik bedoel, het is, het is eenzelfde soort consequentie als bijvoorbeeld een, een, een, een, een cyberaanval of een terroristische aanval. Het is redelijk grappig dat een, dat een sterrenkundig fenomeen nou in die categorie uh, geschaard wordt. Maar uh, nou ja... ja goed, nou, je... bij een cyberaanval zitten er mensenhanden aan. En dan zijn er een stel idioten die proberen om uh, via um, uh, het internet of anderszins in een heel heel computernetwerklam te leggen. Ja, nou ja dat klopt. Dit is een natuurverschijnsel, en, uh, toch? Ja, dat klopt. En, en het zijn dus voornamelijk uh, de, de satellieten die daardoor door, uh, beschadigd kunnen, kunnen raken. Maar goed, communicatie kan nog via veel andere middelen. Dus ja. bijvoorbeeld via het netwerk op de grond of, of via radio. Ja. Die zouden ook uh, aangetast kunnen worden door die, door die zonnestorm. Het is dus voornamelijk te kijken uh, wat voor backup uh, we hebben op het moment dat er iets uh, misgaat. Goed, nou we weten allemaal niet wanneer die aan komt. Maar we zijn er in ieder geval wel op voorbereid door in ieder geval te weten wat het is en wat het kan aanrichten. Frans Snik, sterrenkundige van de Universiteit van Leiden. Ik dank u zeer. Half elf, ja, einde van deze uitzending. Meer informatie. Die vindt u op GML uh, Radio. Dat wil zeggen, daar kunt u op Twitteren met een hashtag ervoor. En via kro.nl kunt u de site bezoeken. Prem Radakishouen gaat verder hier op Radio 1. Waar ben je, Prem? Niet, niet de sterkste zeden van uh, Sven Kokkelman. De afkortingen van Goedemorgen <laughs> Nederland en de Twitter-account. Nee. <laughs> uh, uh, nee, ik, ik sta... Nee, ik Sven, maar ik ga je helemaal gelukkig maken. Want uh, Denise Jenna luisteraars, is mijn gast. Ze is een wereldster in de jazzwereld. En uh, er is de best of uh, cd's uitgekomen. Ze is ook een, een, een hele goede vriendin van me... die altijd heel inspirerend is. En uh, ik dacht, god, het is nog niet in primetime geweest. Dat kan allemaal niet. Dus het, het, wordt, het, het wordt luisteraars een inspirerend gesprek. En mijn technicus Bart Selaar, die is helemaal in de zevende hemel... want die heeft al die cd's beluisterd. En ik weet dus niet welke muziek je steeds gaat horen, want dat beslist Bart. En ja, dan is de warme, aangename, jazzy-achtige stem van Dora Meegens Ideaal als opstapje. Radio 1, het NOS-journaal.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 Volgens KNVB-directeur van Oostveen hebben clubs in de afgelopen jaren al veel gedaan aan de supportersgeweld. Hij je snapt ook niet waar het bedrag van 30 miljoen vandaan komt. Volgens de KNVB kost de politieinzet rond het voetbal maximaal 2,5 miljoen euro per jaar. En zorgverzekeraars hoeven de behandeling van homo's... door de christelijke instelling Different niet te vergoeden... blijkt uit een brief die minister Schippers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Als christelijke cliënten psychisch lijden vanwege homoseksuele gevoelens... betekent dat niet dat ze een psychiatrische stoornis hebben... en dus kan Different ook geen psychiatrische behandeling voorschrijven. Staat in de brief van Schippers. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie op de A2 Eindhoven richting Den Bosch... staat tussen Best West en Boksel Noord 7 kilometer. Bij Boksels de rechte rijstrook dicht, staat een vrachtwagen stil. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden... vanaf knopend Batendorp via Os over de A50 en de A59. Op de A59 Sirikzee richting Os... staat tussen Maden en knopend Hoijpolder 4 kilometer. Dit is Radio 1, NTR... Rem Time. Rem Radakishun. It's Rem Time. We're sterren voor de een, onbekend voor de ander. Denise Jenna is zo iemand. In de jazzwereld wordt ze tot de grootste der aarde. Haar fantastische stem, haar timing, haar zangtechniek en haar uitstraling bezorgen mij iedere keer weer kippenvel. Vandaag is ze mijn gast. Hoe gaat het met deze domineesdochter? dochter? Heeft u ook vragen aan Denise Jenna? Op of aanmerkingen bel 0800-1121 mail naar primtimeapenstaan ntr.nl en twitter naar hekje primtime radio 1. Live vanuit Utrecht. Welkom bij Prim. Your... That is, uh, we kennen elkaar heel goed We zijn vrienden dus ik ga voor de radio niet doen alsof we onbekend zijn hoe gaat het met je Um, het gaat op zich goed. Ja, op zich goed. En verder? Uh, verder kan het wel ietsjes beter. <laughs> een beetje betere conditie? Ja, bijvoorbeeld. Heb je wel tijd uh, nog om een beetje te sporten? Um, ik zou die tijd moeten maken. Ik, zou, ik zou echt die tijd moeten maken. <laughs> Oké. Okay. Je, um, uh, Denise Jenner is je artiestenaam. Nee, heb... nee, het is niet mijn artiestennaam. Het zijn mijn twee voornamen, waarvan de tweede op zijn Engels uitgesproken want Mijn tweede voornaam is Johanna, ja. Joanna. En ja. als ik de, jo laat, de O laat vallen, wordt het Jenna. Ja, ik wat... wilde geen artiestennaam, ik wilde geen gefingeerde naam. Mm -hmm. Dus zo ben ik toch dichter bij mezelf gebleven. En van, waarom? Want Dennis Zeefuik klinkt ook goed. Nee, Zeefuik zwingt niet. En het punt is, want dat is dus mijn familienaam: ja. Zeefuik, Z-E-F-U-I-K. Een niet Nederlandsprekend sprekend persoon kan de U ui niet uitspreken. Dus in Duitsland werd het Seafork. Engelstaligen of Amerikanen die zeiden dan SeaFuke of SeaF. En dan stopten ze uit vrees dat ze iets verschrikkelijks zouden zeggen. Want ze kunnen die u niet zeggen. En, en wanneer, wanneer ontdekte je dit? Want je bent, voor, voor de luisteraars die je helemaal niet kennen, geboren in Suriname. Mm -hmm. Je vader was dominee. Nog steeds. Ja, hoeveel kinderen? Vier dochters. Mm -hmm. En zingen ze Ik allemaal? Ben de oudste? Ja, ze zingen allemaal. En mijn ouders ook. Oké, okay, ja. en uh, toen kwam je naar Nederland om rechten te studeren? Ja, we kwamen aanvankelijk met het hele gezin hier naartoe... omdat mijn vader ging promoveren als theoloog... en studieverlof had, hij werkte als inscriptie. En uh, ik zat toen, uh, ik was bijna einde middelbare school, gym alpha. op heb ik uh, eindexamen gedaan hier, precies de helft de studie namen, de helft hier, en toen ben ik rechten gaan studeren. Net als mijn vader aanvankelijk mm -hmm. ook... Uh, een jaar voor het einde besloten toch maar wat anders te gaan doen. Want de muziek, dat zat er al. Alleen realiseerde ik me dat niet. Weet en... je zingen, was als eten, drinken, slapen toch? Je ja. Denkt, je denkt er niet over na. Jullie zongen altijd mm -hmm. al. Ja, we zongen altijd. En toen? En toen heb ik dus uh, ja, rechten gestudeerd. Tot je, ja, ik zat in een band, sta op het podium op een avond. En dan had ik zo'n aha moment van... Ja, natuurlijk, dit is het. Ik zit helemaal verkeerd. Maar het heeft nog even geduurd, eerlijk, de Stap durfde zetten... en ik ben uiteindelijk um, gestopt met rechten... en overgeswaaid naar het conservatorium in Hilversum. En, en, en toen zong je nog al, al onder de naam Denise Jenne, of was het toen Jenner? Nee, nog nee Denise toen was Zee... het nog Denise Zeefuik. En in 1985, het begon vooral toen ik... toen was ik in Duitsland nogal actief... en ik had ook nog een, een, een, een hit-single bij... of hoe heet het, maxi-single. Dat ja. was een hit bij Polydor... Uh, Halloween. En daar werd dat zeefooik dus echt lastig. En toen zeiden, ze, toen zeiden zij... we gaan een artiestenaam voor je verzinnen. En ze kwamen met Denise Nightingale... Denise Le Fleur. Die twee heb ik nog onthouden. En ik had zoiets van, alsjeblieft. En toen zei ik, nee, ik, verzoek, ik verzin zelf wel wat. En toen moest ik denken op een gegeven moment, op een, op een nacht, ik lag in mijn bed en dacht aan mijn moeder. En toen hoorde ik mijn moeder mij roepen als klein meisje, Missy Jana, kom horen. Want Jana, Surinaams, is Surinaams voor Johanna. Jana. Dus Jana met niet gewoon Jana rechttoe rechtna, maar Jana met een bochtje, ja. He, met een krul. En toen dacht ik, oh ja, Missy Jana, nou Miss Jana. Miss Jenna? En dus ik werd toen Denise Jana. En dan had ik toch. Mijn Just you. Naam. Just me. Let's find a cozy spot to cuddle and cool Just us, just we I've missed an awful lot and the problem is you Oh, gee, what are my arms for? What are your charms for? Use your imagination, just you Just we Gonna tie a lover's not round, wonderful you. Luister, als u just zult deze uitzending heel veel liedjes horen... ...simpelweg omdat technicus Bart Daatzelaar dat wil... ...hij maakt ook de selectie. Voor vragen aan Denise kunt u bellen met 0800-1121... ...mailen naar primtimeapenstaatntr.nl... ...en twitteren naar Hekje Primtime Radio 1. Denise, waarom ik je graag in de bus wilde... Je, uh, uh, ...het is net uit, Hoe lang? Uh, je hebt de best... Uh, of de of, of Blue Note Years, uh, die mm -hmm. CD, wanneer is die uitgekomen? Um, um, eind april. Eind april, ja. en, en dit, want Blue Note is een prestigieus platennabel. Ja. En uh, daar heb jij voor getekend. En vanaf wanneer tot wanneer heb je... Uh, uh, bij, uh, van 95 tot 2000. Ja. Ja, ik heb in die periode uh, drie albums gemaakt bij hun. En het leuke vind ik wel, dat de Best of the Blue Note Years is een 3-CD-box geworden. Ja. Want ik dacht van, ik ben benieuwd welke nummers ze gaan kiezen. En ze hebben gewoon alles gekozen. Maar jij, jij hebt dat ze selecteren zonder overleg? Nou, er, uh, ze hebben dus niet nou ze, hun selectie bestaat hieruit dat ze alles hebben gekozen. Ah. En het is dus een 3-CD-box geworden. En dat is uitgebreid. En is met, dit... met ook nog twee nieuwe composities van mij erbij. En is dit nou zeg maar het sluitstuk bij Blue Note? Um, nou, we waren eigenlijk al wel klaar in die zin... dat ik een contract had voor twee met een verlengoptie voor drie. Mm -hmm. En die drie heb ik gemaakt. Mm -hmm. En toen was het inderdaad klaar. En het gaat in de platenwereld ook bij Blue Note niet zo heel erg... Uh, Goed, Dus ik, ben, ik was heel erg blij dat ik die derde optie ook, dat die ook ingeroepen werd. Maar verkoopt zo'n uh, cd nou, nou veel? Of, of, of, of merk je er wat van financieel? Of was het meer het pre prestige? Je merkt van cd-verkoop niet altijd zoveel. Je merkt meer van de concerten. Je aantal concerten en verkoop bij concerten eventueel. Maar verkoopcijfers, zo sec hou ik zelf niet eens bij. Maar Denise, kan je als artiest in deze economische barren tijden wel overleven. Want jij bent echt een, een internationale artiest. Je is, reist ja. altijd als een... Zodra ik je in mijn bus wil, dan zit je Servië, dan zit je Amerika, <tie> zit je in Portugal. Ik bedoel, welk land ter wereld... La, laat maar bij beginnen. begin. Eerste vraag. Welk land ter wereld heb je nog niet gezongen? <tie> ik heb hier een heleboel nog niet gezongen. Ik ben nog niet in China geweest. Bijvoorbeeld wil ik nog wel heel graag. En ik ben zelfs nog niet eens in Thailand geweest. Maar ik, ik, ik reis inderdaad veel. En daar ben ik wel heel erg blij om. Want het is hier in Nederland inderdaad wel ontzettend moeilijk op dit moment. De kaalslag in, in, de, in de kunstensector is schrikbarend. Ik vind gewoon, cultuur is, is deel van de identiteit van de maatschappij. En er wordt heel erg ingesneden en gedaan. En uh, daar hebben wij als kunstenaars, niet alleen de muzici um, we hebben het heel erg moeilijk op dit moment. Ja. Heel erg moeilijk, die verhoging van de btw. Ik bedoel, meer dan 200% erbovenop. Het is gewoon heel erg zwaar. Het is ook voor de gewone burgers niet fijn meer. Want je wil een keer je zinnen verzetten. Je wil naar het theater Bioscopen van dan ook. En het is allemaal duurder geworden. Dus de burger voelt dat. En wij, die de mensen in die theaters. en op de podia zouden willen ontvangen. hebben het ook heel erg Nou, moeilijk. ik sprak gisteren toevallig Peter Heerschop hierover. En Peter zei tegen me van. Je moet rekenen houden. 5% van de bevolking gaat ongeveer naar theaters. En dat die BTW-verhoging. merk je dat mensen dan minder gaan. Mm -hmm. uh, uh, uh, en ook grote gezelschappen als Neur. en anderen. daar merken ze dat de zalen niet meer zo vol zitten als vroeger. Dus, ja. Ja. En hoe is het dan voor jou? Want ja, ik bedoel, uh, hoe overleef je? Ik bedoel, veel bedrijfsfeesten die je optreedt en dergelijke? Precies, kijk, die bedrijfsfeesten bijvoorbeeld, daar noem je wat. In december dan heb je altijd gala dit en, ja. en, en jaarafsluiting zus en zo. Het is allemaal minder geworden. Wat zeggen de bedrijven nu? We vinden het in deze tijden van de recessie niet gepast om al te groot uit te pakken. Weet je, dan hebben ze de budgetten voor andere dingen nodig. Dus... Waar, waar veel muzici in december een appeltje voor de dorst opzij zouden kunnen leggen, vroeger, kan dat bijvoorbeeld niet meer. Er wordt veel minder georganiseerd, er zijn veel minder... Uh, uh, uh uh, feesten en partijen, om het maar zo te zeggen. Um, we, je zegt 5% van de bevolking gaat naar theater. Maar je hebt ook nog de andere kunstuitingen. Je hebt de musea, je hebt de, de muziekclubs, de muziekverenigingen, de fanfareorkesten, symfonieorkesten. In heel veel orkesten wordt al gesneden. Er zijn uh, uh, orkesten en, en gezelschappen die hebben, hebben moeten opdoeken, bijvoorbeeld. Weet je, dat is echt heel erg moeilijk. Ik mag van geluk spreken dat ik ook internationaal werk. Want jullie hadden mij graag vorige week gehad. Toen zat ik in Italië maandag, dinsdag, woensdag. Daar nee. had ik op in Florence. En de komende vrijdag en zaterdag treed ik op in Willemstad Curaçao. Dus dat is, dat is voor mij nog wel heel erg prettig. Dat ik, en, en ik kan op die manier dan ook nog even op vakantie natuurlijk. <laughs> want dan ben, ben ik tenminste even weg geweest. Ja want anders ik, dit jaar ga ik anders niet op vakantie. Maar de, de, je, je, je vroeger toen ik nog veel dagvoorzitterschappen deed en zo. Kwam ik er regelmatig tegen. Mm -hmm. En dan vonden mensen het altijd aangenaam als je zong. Want een van jou. Krachten vind ik. Luister, als wat ik bewonder van Denise Jenna is dat je heel erg omarmend bent. Je, ik, ik vind het zo geweldig van je hoe jij iedere keer weer erin slaat om. Uh, uh, uh, de, hoe, hoe je iedere keer erin slaagt om bijvoorbeeld gedichten van het Portugees mm. met muziek eronder te zetten. Uh, Luisteraars, uh, vandaag viert men uh, officieel in Suriname dat hadden uh, jaar geleden de eerste Indiaanse emigranten voet op aarde zetten. Nou, als je Denise wordt, Suriname, su daar, ja, ja, in Suriname ja. in, in, in, Indiërs van, uh, van Indiaanse afkomst. Maar jij, je, je zingt dat ook, je zit alle talen. Is dit uit je opvoeding dat je zo omarmend bent? Ik denk het wel, want mijn vader is dominee, mijn moeder is verloskundige, verpleger en verloskundige. En um, we zijn, we zijn een heel, met een brede interesse opgevoed. Brede interesse ook voor, voor elkaar. Altijd respect hebben voor elkaar. En ik kom uit een multicu multiculturele bevolking natuurlijk. Suriname is heel multicultureel. Als je al naar ons steetjes kijkt, ja. weet je wel. Dus dat, uh... Voor de duidelijkheid luister is van Afrikaanse afkomst een afro surinamer En mijn grootouders komen uit India. Dus ja. ik ben een, een en ik heb ook nog Indianen in mijn, oh, oh, in mijn, in mijn oh, lijn zitten. Oh, mm -hmm. Kan je nagaan. Uh, Jacob, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Ik uh, begrijp dat uh, Denise Jain, ik hoop dat ik de naam goed uitspreek, uh, uh... uh, dat, dus dat hij in verschillende talen uh, zingt. Ja. Mm -hmm. Nou, jazz wordt bijna altijd uh, in het Engels uh, gezongen, wat ook wel begrijpelijk is, maar uh, heeft, uh, heeft u uh, uh, inderdaad in, in andere talen jazz gezongen, waaronder ook... Uh, een Nederlands, een taal die ja. u zelf uh, uitstekend uh, spreekt. Het is iets waar wij helaas zel, veel Nederlanders zelf wat wat badinerend over doen van jij is in het Nederlands, dat, dat dat kan niet. Nou, ik nog heeft dat gedaan, andere zangeressen. Dus dat is mijn vraag eigenlijk. Ja, nou, dat kan zeker wel, hoor. Um leuke vraag vind ik het trouwens hoor. Dank je wel daarvoor. Ik, uh, ik heb bijvoorbeeld een gedicht van Neeltje Maria Min op muziek gezet. Prachtig. En, Krijg uh, leuk, ja, van, en dat, dat is zien. een jazzballet geworden. Ja. Ik zing zeker ook okay. in het Nederland, Nederlands. Ik heb met het Willem Breuker collectief... Willem Breuker leeft helaas niet meer. Uh, een fantastisch uh, muzikus. Het collectief onder zijn naam, Willem Breuker collectief, bestaat nog steeds. Uh, met hen heb ik een hele mooie versie opgenomen van... Um, telkens weer. Nee. En um, even kijken, wat heb ik nog? Van Ruud Bos, telkens weer. Een jazzversie in drie kwart, vier kwart en vijf kwart Op ja. de cd Thirst staat die. Trouwens, al je cd's nog te koop. Kan ik op je website gaan en de al je cd's um, nog kopen? Ik dacht het wel. En anders moet men me maar even... Want niet alles is, is, is nog verkrijgbaar, oh nou wel, nu wel weer natuurlijk opnieuw uitgegeven maar ik heb ook nog cd's op Timeless Records 2 en mijn gedichten cd een heel die, mooie uh... Jacob die gedichten cd, ja. echt die draai ik nog af en ja. toe als ik chagrijnig ben of zo en ik moet werken, dan draai ik die gedichten ik, ik, ik word altijd en, en wat ik zo leuk aan vind ik hou van poëzie en als we niet blijven om dichters, zoals Denise dat heeft gedaan... op, op muziek te zetten, dan vergeet je dichters, Jacob. Mm -hmm. en, en, en dat vond ik zo leuk. Bedankt voor het... Ja. Be uh, wou je nog wat ja, vragen, Jacob? Artieste. Ja, okay. een Jacob. De CD heet Gedicht Gezongen, Jacob. En er staan allerlei verschillende stijlen op. Quand vu le Alors, jazz en français. De mon amour. J'ai confondu la nuit avec le jour... Oh, luisteraars, dit is, het wordt steeds moeilijker voor me om Denise te interviewen... want ik wil de muziek gaan luisteren. Uh, Denise, uh, ik, ik, ik, ik, ik zal wat vertellen, luisteraars. Ik, ik ben dus hindoe. Uh, maar uh, Denise Jenna zingt het Onze Vader in het Sanatonga. En ik vind dat altijd. Ik, ik word bijna helemaal christelijk al, als ik dat hoor. Uh, uh, Denise, is, is geloof belangrijk in je leven? Ja, dat is voor mij belangrijk. Ik ga ervan uit dat, sowieso dat er sowieso een, een goddelijkheid bestaat om ons heen is, met ons is, in ons is. Ik vind dat ik mijn, mijn talent, mijn stem, um, gekregen heb. Het is een, een godsgeschenk. Het is mijn grootste godsgeschenk. En ik vind ook dat ik daar een verantwoordelijkheid mee heb. En wanneer ik op het podium sta, ben ik niet alleen maar gewoon liedjes aan het zingen. Ik ben ook met liefde aan het werken. En um, dat omarmende wat jij... Uh, ik, ik vind het heel mooi dat je dat, je dat zo omschrijft. Want... Ik voel, wanneer ik, ik weet het niet, wanneer ik zing voel ik ook gewoon dat mijn, mijn hart helemaal open gaat. Ja. Weet je, en, en waar ik ook sta te zingen, of het nou op een plein is of in een hal of in een kleine jazzclub. Op dat moment wordt die plek mijn woonkamer, het wordt mijn plekje waar, waar men op bezoek bij mij komt. En ik wil dat iedereen zich happy voelt, thuis voelt en blij naar huis gaat. Zelfs als ik verdrietige liedjes heb gezogen. Ja, en, en, en bid jij? <laughs> ik bid, ja. Ja, zeker. Maar zo, zo iedere ochtend, avond, Of ben je meer zoals ik als ik ga slapen... dan zeg wel rustig je dankjewel? Um, een beetje van alles wat. Uh, want het kan op elk moment zijn ook. Maar zeker ook als ik, wanneer ik op moet. Dat ik dan, als het, dan gaat er bijvoorbeeld altijd een dankjewel. Ja. Weet je, gaat er het universum in. En als ik opsta, s morgens steek ik altijd een kaarsje aan. Ik heb een hoekje in, een, in mijn woonkamer... waar er altijd een kaarsje brandt. En uh, die blijft branden als ik van huis ga, als ik ga slapen ook. En die steek ik, ja, ik steek hem steeds opnieuw aan als hij uit is. En dat is mijn, mijn lichtje voor de dankbaarheid, voor mijn dankbaarheid... voor de vrede, voor de liefde en voor de wereld. Hé, hey, je hebt ook in musicals gespeeld, hè? Mm -hmm. uh, uh, u de ene de eerste Cotton Club? Uh, Night at the Cotton Night Club, Night the ja, was leuk. maar daar had je ook internationaal veel uh, acclaim voor. Mm -hmm. uh, uh, ga je dat nog weer doen? Want uh, je hebt heel lang niet... Want, want je hebt korte tijd... Hoeveel musicals heb je nog gespeeld? Ik heb... Uh, wat grote musicals betreft heb ik er maar drie gedaan. Het was <coughs> sorry, A Night at a Cotton Club. Dan was er um, Joe the Musical. Hmm. En uh, Ain't Misbeheven. Dat is een, een musical show van Fats Waller. Dat was een, een, een Amerikaanse show. Ja, en, ja. en, en niet meer wordt je niet meer gevraagd of heb je geen tijd? Want kijk, ik kan me voorstellen dat Joop van de Ende nu luister die denkt, hey, ja, we moeten Denise halen. Maar je zit volgens mij tot volgend jaar al behoorlijk vaak in het buitenland geboekt. Nou, er kan nog wel wat bij. Ik zou het wel weer willen doen. Maar je moet inderdaad heel erg beschikbaar zijn. Ik ben niet zo lang geleden gevraagd om auditie te doen voor uh, The Lion King in Londen, ja. Maar uh, de periode waar ze het over hadden, ik, uh, ik, dat, dat werd al moeilijk. Ik wilde het toch doen, maar ja, helaas werd ik de dag van de auditie heel erg beroerd. Maar het, het, het, zat, het zag er al moeilijk uit. Je moet zo heel erg beschikbaar zijn. Uh, ik kreeg een lange mail van Joan. Uh, maar ze zegt een paar leukere dingen. Uh, leuk, goede zangeres. Want de, Nederland, die klagen Nederland, is brood en spelen. Voetbal en ik en Simon beheersen heel tv, radio en de media. Hoe belangrijk is het voor jou, of voor een artiest hier... om op de radio te komen, op de televisie te verschijnen? Belangrijk is het wel. Het levert je werk op. Dat klopt. Dat ja, en dat klopt. merk je ook direct. Dat als je een tv-portret van je is uitgezonden... dat er meer werk komt, dat je meer gevraagd nou, wordt? Nou, niet altijd direct. Het hangt er ook vanaf in welke genre, welk genre en in welke scene je opereert. Want ik zit, ik zit niet in de commerciële muziek. Ik bedoel, eh, jazz is in toch de... wel commercieel? Hier in Nederland niet. Hier in Nederland helaas niet. Wanneer hoor je jazz op tv... Bijvoorbeeld. De programma's die er waren. Je had een lang geleden music all in. Ja. En, en je had. Reiziger in muziek. Uh, ja, en, en, ja pre, precies reiziger in muziek. Je heb, er zijn nog muziekprogramma's, maar. De jazz aan zich hoor je niet zoveel. Nou, ben ik niet alleen een jazzzangeres. Ja. Ik, uh, ik heb altijd geclaimd mijn artistieke vrijheid om in. in van ik chef... vind, weet je wat het rare is, Denise? Ik, dit, het klinkt heel raar, luisteraar. Ze zingt veel jazz. Maar ik, ik, vind, er, ik vind je gewoon een zanger. Bent me, jij bent voor mij Aja Bozele. Dat zeg ik altijd, luisteraar. Mijn favoriete zangeres ter wereld is Aja Bozele. Ze is een Indiaanse zangeres. Ja. En die zingt de variëteiten. Iedere keer als ik Denise hoor, dan zeg ik ook net als Aja Bozele. Van ballads, tot soul, tot jazz, tot kaseko. Ze ja alles. Pierre, Goedemorgen Sorry dat je zo lang moest wachten. Goedemorgen, goedemorgen. Uh, jullie hadden het net over die talen, hè? Ja. Maar ik was in New, New, Orleans, New Orleans, zoals ze ja. dan daar zeggen, en daar heb ik in het jazzmuseum rollen gehoord uit 1904. En daar werd alles in het Frans gezongen. Dus je mag eigenlijk wel een conclusie trekken dat de allereerste taal waarin de jazz werd gezongen, was niet Engels, maar in het Frans. Aha. Kijk, dan is uh, Gut van Nee. Um, nee, uh, kijk, uh, in New Orleans, ja, dat, dat, was, dat was inderdaad een Frans gedeelte van Amerika. Om het maar even heel erg kort door de bocht samen te vatten. Dus daar heb je natuurlijk wel heel veel Fransen altijd gehad. Maar New Orleans staat niet voor heel voor de Verenigde Staten. Maar waar is de He? jazz vandaan? Is, is dat New Orleans of is het Chicago? Ik waar, ben waar, waar, waar, waar, ja, bij New Orleans. In, in, uh, je bent zelf ook, de ook de een de jazz... Ben je zelf ook jazzmuzikus, Pierre? Ik ben zelf ook jazzmuzikus, ja. En, en ik ben ook in New Orleans heel veel omdat toevallig een van mijn zusters daar woont. Ah, uh -huh. ja, ik... Dus ik ben redelijk op de hoogte. En, uh... en Pierre, ja, wat en... is jouw familienaam? Courbois. Courbois, en speel jij in welke jazzband uh, speel jij? Ja, in mijn eigen band. Yes. Ja, ja. <laughs> en, en kan je nog een beetje ervan leven? Maar ik ben gepensioneerd, dus ik, mijn, ik heb mijn eigen privé-subsidie, dat heet AOW heet dat, AOW, hey. en nee, ik maar heb het is net heel moeilijk, deze ja. maand vakantiegeld gekregen. <laughs> Pierre, dankjewel, wat zei het, hartstikke bedankt. Dank je Pierre, maar, maar Pierre, Pierre is een groot hoor, dat is niet zomaar iemand die je aan de telefoon hebt. Fijn dat je belt Pierre. we ja, is nog dat... nooit samen gespeeld. Nee hè? Dan moeten we daar maar eens wat aan gaan doen, want dat je bent wel... Dat nog een keer gebeuren. Wou ik net zeggen, want je bent wel gepensioneerd, maar uh, muziek kent geen leeftijd en zeker de nee, jazz nee, nee, niet, Nee, nee, nee, nee, nee, zo is het. Ja. En, uh, ik hoop nog, ik ben hij? 72, maar ik hoop het uh, tot mijn tachtigste nog wel door te uh, uh, Ben jij percussionist, Pierre? Nee, nee, nee. De... Ja, ja, ja, ja. Drum. Ja. Ja, maar wat... en, en ik schrijf heel veel, ik componeer okay. heel, ja, ook veel. heel veel. Tom. Ja. Oké okay, Pierre, ja. hartstikke bedankt. Wat leuk dat je hebt gemeld, dankjewel. Uh, uh, de, lieve Denise, zij praat even over prijzen. Hoeveel, hoeveel prijs heb je die tegen Kastan? Hoe help? Twee uh... Edisons? In België? Twee Edisons? Nee nee nee. Ik uh, had de, uh, um, de Golden Orpheus, uh, de eerste prijs in, in, in Bulgarije. Um, Derde prijs, Menschen und Meer, festival in voormalig Oost-Duitsland was dat. Uh, Bata Anastasievich Award in Servië. Um, ik vind onder mijn prijzen ook vallen de Ridderorde, die ik hier ja. drie jaar geleden ontving van heb... de Koningin. Waarom? En in Suriname. Maar was dat op Koningin, de dag dat je die Ridderorde ontving. De te... dag ervoor? Ja, en, en, en, en je hebt ook opgetreden voor het Huis van Maxima, uh. van Willem-Alexander heeft meer voor de koningin nog. Daar ja, voor de en, koningin? Uh, ja, ja, ja. Uh, uh, en prins Klaus. Uh, Echt waar? En uh, hoe is het dan? Want, want uh, zie je dat ze, wat, dat ze geïnteresseerd is, dat ze luistert? Ja, of ja, ja, feek ze ja, ja. het? Nee, nee, nee, nee. Dat vind ik niet. Ze feekt het zeker niet. Um, het was bij verschillende gelegenheden. Het was onder andere het vrijheidsconcert. En ja. daar zaten ze in de boot natuurlijk, dan heb je ze niet ja. zo dichtbij. In Carré was ze dichterbij. Um, um, in de ridderzaal. Um, even kijken, 50 jaar herdenken van Marshall Help Plan. Ja. Uh, Help Plan. Was, uh, Bill Clinton. en Bill ja. Hillary Clinton waren erbij. De koningin en Prins Klaus wow. waren erbij. Uh, en ook voor en Mandela Alexander. hebben gezongen? Voor Nelson Mandela ook. En ook nog een keer bij een aparte gelegenheid voor zijn vrouw. Uh, in Den Haag. In de residentie van de Zuid-Afrikaanse ambassadeur. Uh, en um, ja, en dan in Karee was dat voor uh, Madiba, zoals die liefkozend genoemd wordt. In Zuid-Afrika Maar dan, dan is het zo geweldig. Uh, Luister, de webcam kunt u het helaas niet zo close zien, maar Australië helemaal. Is het voor een artiest. Ik zit dus eigenlijk. Is het, in Amerika zouden we je helemaal ophemelen. En hier doen we het allemaal een beetje timider. Ja, doe maar gewoon een beetje, doe, je al, doe je al gek genoeg, zeggen we hier. Mm -hmm. En soms is dat wel jammer. Want uh, neem nou iemand als, als Joop van de Ende. Die, die ja. de musical het musicalwezen, de musical, hier in Nederland enorm groot heeft gemaakt. En naar internationaal niveau heeft getild. Die kreeg in het begin ook te horen dat het allemaal maar over de top was. En hij, hij moest niet zo gek doen. Ik heb de dienst tijdens de begrafenis van Stan Lokin gezien. Zijn was, is echt geweldig. Een steun en toeverlaat voor de nabestaanden. Ondanks de treurige gebeurtenis denk ik hier met veel warmte aan terug. Theekamerling. Je, je, je, je, je, het, het gebeurt wel vaker dat je bij overlijdens ook gevraagd wordt. Ja. Ja, en weet je, dat doe ik heel graag. Het klinkt misschien heel gek dat dit zo enthousiast eruit komt. Maar dat is een, dat is een van de gelegenheden waar je bij uitstek kan bijdragen aan, aan, aan, aan het liefdevolle en de goede sfeer. Kijk, het is zo belangrijk voor nabestaanden om te kunnen zeggen: Het was een mooie begrafenis. En daar heb ik dus een stuk verantwoordelijkheid in als ik daar dan sta en zing. En dan gaat er zeker ook een gebed aan vooraf. Want dan vraag ik: Ik vraag ten eerste om. Goed te kunnen zingen en, en, want, want soms heb je een brok in je keel, weet je wel, maar dan, ehm, um ik vraag erom om, om zo mooi en goed mogelijk te kunnen en mogen zingen voor de familie en voor degene die de overstap gemaakt heeft. Want die is er ook bij. Je, ja. We gaan niet dood, we gaan alleen maar over. Ja. En het is heel bijzonder om op begrafenis te zingen vanuit het spirituele. Dat, dat, dat voedt mij zelf ook heel erg. Weet je wat erg is? De tijd is onverbiddelijk. Ja, het erg, is zo, ik ben zo blij dat je in mijn bus was. Zoals je weet ga ik uh, iets september stoppen. En ik wilde je dolgraag, want luisteraars, ik ben een groot fan van Denise Jana. Ik, ik ik ben blij dat er mensen als Denise Jenner zijn. Ik, ik, ik kwam tot de conclusie, Denise, dat toen ik me zat voortregen, er zijn zoveel mooie mensen in Nederland en in de wereld. En dat ik echt gezegend ben dat ik met zoveel mooie mensen bevriend mag zijn. Mm. Dankjewel. Ik wens je een mooie, drukke, liefdevolle zomer met heel veel boekingen en heel veel verkochte Dankjewel. cd's. De cd heet Denise Jenner de best of the blue note years. Dank alle deelnemers. De het zijn er drie voor één e prijs. Dank alle luisteraars. En de, natuurlijk de Nederlandse belastingbetalers, de co van de publieke omroep. Redakt Rien, Aarts, Mario, Suile, Fatima, Baya, Nick, Harbers en Marianne Bakker, die ook Rikine Productie Hans Twint en Momo Saru. Techniek, logistiek en transport, Jazzlover, Bart Daatselaar. Eindredactie, Premier de Primtime is een programma van de NTR, de omroep van de cultuur. Zo met Alt Negens, daarna de gids.fm. Morgen zijn er weer. Tot morgen, nummers dag. En dit is Migron, jazz in het Salanatongo. Salanatongo.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 De Dit is Radio 1